Ik ken je lang genoeg om de waarheid te zien. Al ben je nog zo oud, zo onbekend of anoniem. Op straat in het voorbijgaan is één blik de overvloed om een vermoeden om te zetten. In kwaad kokend bloed. Wat in geen velden of wegen is een reden te bekennen. Maar een paar levende ogen zijn niet te ontkennen. En op de snelweg van de waarheid werd het dag.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 en dat is ook de reden dat ik weer alleen besta. Niets laten werken sinds die... Want je wist dat ik het in je ogen had gezien. En ogen liegen nooit, liegen nooit. Al is de echte nog recht, al is kapot gegooid. Ogen liegen nooit, liegen nooit. Kom op, patronaat, laat zien dat je in huizen hebt. Kom op, laat zien dat je in huizen bent. Laten lekker daar gaan we. in Kom op, doe die handjes omhoog. We gaan even knallen daar. Kom op. 1, 2, 3, 4, ik ken je land, doe onze waar. En te zien dan ben je nog zo oud, zo onbekend nog war de riem. Hoop snel in het voorbij aan eens hebben ik al overdoe. wel. We gaan over naar het laatste nummer Ja yeah. Tot zover was dat uh, steenkoud uh, We begonnen ook maar even het tweede uur Want dat intermezzo Ja het is een beetje erg uh, kort voor, uh, voor het nieuws van 9 uur Nou, nou het, het paste net Het, past maar. Net, het paste net net En dus hadden we uh, het lumineuze idee Om er dan uh, ook nog even een, een nummer uit uh, de finale nog even laten te horen Het tweede nummer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 Robak Akta 2010, 2011, want daar hebben we het over. Uh, ze waren dus aanwezig, de Red 17, dus gaan we nog een uh, leuk showtje. En ze hebben eigenlijk ook een beetje de jury gered, hoor eerlijk gezegd. Want wat stond die Nicky te spelen en wat deed die, nou, wat deed die andere, die, die Michael Roethoff? Ze zijn goed de rekken. Ja. ja, dat waren ze zeker goed. Dus het sp uh, de spelvreugde spatte bij die, uh, bij die drummer, Michael Roethoff, er echt werkelijk vanaf.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 Al dan, uh, in die voorronde. En ja, dan kom je in de finale en dan geven ze nog een hele spetterend uh, optreden. Nou, dan gaan we nog even naar terug, naar het uh, gedeelte van 2010-2011. En ook nu wordt hij weer geïntroduceerd door P.W. Fischer. Daar zitten we weer en jou jaar... zitten dat, we weer. Dat, dat, jaar... dat, is het, uh, dat is dus het interview. <laughs> wat erg. Wat erg. Wat erg. En ik uh, had nog zo uh, heel fijn. Uh, je had Dat, nog zo. Ja, ik had, ik had hem zo graag. Nou, dan gaan we er nog even terug naar vorig jaar. En natuurlijk wordt die band ook weer geïntroduceerd door Paper Vieser. En bent met heel veel eigen publiek aanwezig is bij deze finale van de Rob Acta Awards. Hello, oh kijk, spandoeken. <laughs> Spandoekjes. Mooi bescheiden gehouden, jongen dame, heerlijk. Maar die mensen achter je zien geen moeite. Ik zie die massagerijnig worden achter je, jongen. Oh. Deze band was uh, de winnaar van de tweede voorronde. En wat hebben we dan pret gehad die avond. De jury zei toen in het rapport... Dit klinkt best ruig voor een band in het powerpop-genre.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 Maar dan echt uh, in de foyer uh, waar ze een huiskamer hebben ingericht, uh, Mario. Maar uh, Dread 17 en uh, de Rob wordt wordt. vorig jaar was het uh, jullie uh, beurt. Ja, het is heel absurd om hier weer te staan. Het is heel leuk om hier weer te staan en om backstage te zien. Al die bandjes die zich gaan het klaarmaken zijn om te gaan knallen. En uh, weten dat je dat vorig jaar ook gewoon daar was. Ook gewoon om te zien dat je gewoon wel echt een jaar verder ben, dat is wel heel dat is wel een leuk. Want jullie zijn in je ontwikkeling niet stil blijven staan, hè? Er, er is van alles en nog wat gebeurd, ik zie op, uh, op Facebook bijvoorbeeld ja, bij radio zijn al, al geweest, dus dat, dat het, het, het heeft wel een vlucht genomen. Ja, het is uh, ja, het gaat zoals het gaat zeg ik altijd, maar we, zijn, we hebben dus we hebben gespeeld, wat gewoon opeens dan echt je vetste gig ooit is, en dat hebben we in minder dan tien optredens gedaan van ons eerste optreden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 in januari, dus dat is gewoon heel erg absurd. Dat gaat dan wel. Dat is. Uh, is ja, die muziek die moet dan gewoon door, door, goede, door, door de muziekindustrie goed uh, opgepikt goed zijn. Want anders kom je niet zomaar even als Serious Talent, het, uh, serious talent binnenzetten bij 33. Ja, dat blijkt. Ja, ik, ben, ja, ik, ik weet het. <laughs> ik, we hadden zoiets van. Uh, serious Talent lijkt het lijk echt cool om te zijn en we hebben gewoon een wijs. Voor ons, wat wij vinden, onwijs steengoeie een goede EP. Gewoon vanuit ons optiek. Ik weet wat mensen ervan vinden. Ik. ik hoop gewoon dat iedereen het leuk vindt natuurlijk. Uh, en we dachten van ja, er zal heus wel één single tussen zitten. Waar we misschien wel kans zullen maken op, op Serious Telling. Maar ja, dan is het opeens de eerste single. En dan, word je, dan zegt zo ze, oh ja, 3FM wil wel een uh, interviewtje met jullie doen. Oké, okay, dus ik neem mijn telefoon en zeg oké. Okay.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 Onze uitgangspositie is gewoon altijd knallen geweest. Gewoon knallen. De eerste voorronde van de Rob wordt ook. Nicky had een, uh, had een keelontsteking. En, uh, maar ja, we zijn gewoon wel gewoon verder gegaan daarmee. En dat is gewoon... Uh, ja, dus daarom staan we nu ook niet stil. Over twee keer komt onze nieuwe single uit, Shine. Gelijknamig gaan de EP's, Shine, die we 28 januari hier ook in het patronaat hebben released. Mooi is leuk feestje was dat. echt. is cool. En ja, het is, we gaan gewoon door en...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 Zwa! Waren zij dus de winnaars van de Rob Akta Award? En dan heb ik het over The Red 17. De opname die je hebt gehoord. Dat waren ook de opnames van 2010, 2011. De finale van 2011. En dat is natuurlijk ook weer een heel behoorlijk verschil. Ten opzichte van nu. Als je de band nu beluistert, dan klinkt het natuurlijk heel anders. En dit was zoals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 Dan kan je dat doen in het jongerencentrum Flinties in Haarlem. Maar ja, ja, who is who? Nee, samen met who, who versus who spelen ze de. Oh ja, zoiets uh, was het. Uh, who versus who. Dat, uh, dat is en de Red 17, daar spelen ze. Juist. En ze zijn ook Serious Talent 3FM. Dus onthoud het uh, daarna maar. Uh, en waar heb je ze kunnen horen? Natuurlijk bij ons, als een van de eerste. Ja, ja, ja. Kan ik anders zeggen. Uh, we gaan uh, door met uh, de laatste deelnemers, uh, en de, de laatste.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 In de tweede voorronde van de, de editie 2011-2012, uh, december, dat was nog uh, redelijk uh, te doen op die avond. Een maandje later moesten we door de bagger en door de sneeuw en uh, met sneeuwkettingen om moesten we uh, uh, proberen. Ja, toen moesten we echt, uh, <laughs> toen moesten we er echt aan geloven. Uh, nee, was de laatste voorronde was hetzelfde. De vierde was dat, uh, toen uh, steenkoud. Is er weer een hout? Toen was het ook steenkoud. <laughs> kan ik je wel vertellen. <coughs>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 ...wordt zoals gebruikelijk geïntroduceerd door Pepe Fischer... ...met ook zijn kijk op de dress-up dolls. En voordat ik alweer de laatste bent van deze finale aankondig...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 Maak u klaar voor het energieke optreden van Dress Up Dolls! Ze zijn geweest hierin. Vanavond gaat het er dus om. Na de voorronde, hoe zijn jullie eigenlijk verder gegaan? Ja, we zijn meteen aan de slag gegaan om eigenlijk voor te bereiden op de finale. Dat is voor ons best een enorme, ja, enorm ding. We hebben daarvoor ook dus uitgekozen om de single die we gaan uitbrengen ook gewoon aan te pakken. En vandaag gaan we hem dus ook spelen. Dat is een van de eerste keren. Dus ja, we hebben zeker niet stilgezeten.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 Ga ik even naar je buurman, Joram. Uh, hoe belangrijk is zo'n initiatief als bijvoorbeeld de Rob Akda woord hier in Haarlem? Nou, ik denk toch wel heel belangrijk. Uh, het is natuurlijk, uh, degene die wint, die krijgt best wel wat promotie. Uh, die mag openen op bevrijdingspop. Nou, dat is natuurlijk uh, een hele lift in een uh, carrière.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 wat willen weten van de Dress Up Dolls? Waar moeten ze dan zijn op het wereldwijde web? Uh, ga naar Facebook slash Dress -dolls, Dan kom je alles te weten. Dankjewel. Alsjeblieft. Het is echt uh, een redelijke droom voor ons om hier te staan. Thanks allemaal dat jullie er zijn.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 ja, kortom, uh, en ze waren geloof ik ook nog uh, de tweede of de derde, met de derde prijs. Uh, dat wil ik even vanaf zijn. Maar in ieder geval, ze, ze hadden nog een soort, ja volgens mij was het de tweede prijs die ze hadden gewonnen.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 Two, three, four. Should be da doo dum dum, ba da ba da ba. Oh, oh, tonight that's gonna be, oh, she's flying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 Starfall And dreams pass by Petticoats Over chairs Mazes of colors And despair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 Valt wel mee, denk ik. Ik, uh, ik, ik, ik, uh, ben, ik ben geneigd om te zeggen van uh, dit, uh, dit mag wel. Uh, dit mag ik wel zeggen. Uh, programma, Marcus, uh, zit er alweer zowat uh, op. Ik denk dat wij nog een uh, minuut of... Wat hebben wij nog over? Ja, kroon? eigenlijk niet zo heel veel. Hè. Nee, Het want, zijn, uh, uh, eigenlijk meer een seconde of vijf. Ja, uh, want dit uh, de laatste 20. nummer dat du duurt nog drie minuten, geloof ik. Hè? Drie minuten en 19 seconden. Ja, uh, dan gaan wij eens heel langzaam afscheid uh, nemen van uh, onze luistervrienden aan de andere kant van de...